Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn steeds minder onbewaakte spoorwegovergangen in ons land. ProRail is al een paar jaar bezig met het plaatsen van slagbomen, bellen en borden bij onbewaakte plekken. Deze buurtbewoner is blij dat het spoor bij haar in de buurt veiliger wordt, want ze moet vaak oversteken. Ja, elke dag. Drie keer. En um, nou, het is elke keer spannend om goed te kijken, komt er geen trein aan. Maar goed, er zijn ook mountainbikers en andere mensen... Die toch zomaar oversteken vlak voordat die trein er nog aankomt? Schrikt die machinist, die schrikt zich een hoedje, die doet het ook keihard dan. 150 onbewaakte spoorwegovergangen zijn de afgelopen jaren gesloten of alsnog beveiligd. Meer dan 1,7 miljoen mensen in Gaza lopen groot gevaar om te sterven door ziekte of ondervoeding. Dat zegt Artsen Zonder Grenzen. Volgens hen is er geen gezondheidszorg mogelijk in Gaza. Ziekenhuizen en klinieken zijn verwoest. Daardoor kunnen volgens de hulporganisatie ook gewone ziektes ineens levensgevaarlijk worden. En privacyactivisten in Oostenrijk hebben een klacht ingediend tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT... OpenAI kan niet garanderen dat ChatGPT altijd juiste informatie geeft... als er iets wordt gevraagd over een persoon. Het bedrijf kan verkeerde antwoorden ook niet corrigeren. De activisten zeggen dat OpenAI zich daarmee niet houdt aan een Europese wet... die bepaalt dat persoonlijke gegevens nauwkeurig moeten zijn. En hier lopen de temperaturen langzaam op, maar dat is niet vergeleken met wat er in Azië gebeurt. Het is bloedheet in Thailand, Myanmar en India. De thermometer tikt daar gemiddeld 45 graden aan. Ook in Jakarta is het volgens correspondent Saskia Konniger niet te doen. Ja, ik komt bijna niet meer buiten. Het is beter om binnen te zitten bij de airconditioner. En ook als het, s avonds, als het niet heeft geregend, hier regent het af en toe nog, is de lucht een warme vervuilde oven. In de Filipijnen zou het vandaag tegen de 50 graden kunnen worden. Daar zijn de scholen dicht. Ja, het weer hier dan, een prima lentedag. Vanochtend droog en zonnig. Later zijn er meer wolken met op sommige plekken wat regen. Maar het stelt niet echt veel voor. En het wordt gewoon 16 tot 20 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate.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 ...heeft te maken met het eerste onderwerp in Goedemorgen Zandvoort. Iedereen welkom, alle luisteraars. Wij hebben uitzicht op het, uh, ja, de, de Koningsmarkt eigenlijk hè, hier op de, uh, het plein. Beetje in de regen nog. Het wordt wel gelukkig een beetje lichter. Dus uh, vanaf half elf zou het een beetje droog moeten worden. En dat zou wel leuk zijn voor de kinderspeler vanmiddag. Maar we gaan een mooie Koningsdag uitzending maken van Goedemorgen Zandvoort. Uh, wat gaan we doen? Nou, We gaan zo praten met... Uh, uh, Gerard, Gerard, Loos, uh, professioneel zeiler en uh, hij staat aan de vooravond van een belangrijke race in Amerika, in, uh, bij Florida. Daar gaan we het straks uh, over hebben. Uh, tussendoor komt Sandra Lissenberg, die is net op pad gegaan met haar microfoon. En als het goed is, is ze nu in, uh, in het gemeentehuis en is straks bij de Obade, dus die breekt af en toe in. Uh, maar het eerste uur uh, gaan we praten met, uh, met Gerard Loos over uh, het zeilen en uh, in het tweede uur komt straks ook nog langs, en dat is wel leuk, uh, de mensen die, uh, die uh, de krocht hebben gedaan. De krocht, de krocht is dicht, hè, dat is bekend, die wordt helemaal uh, ontmanteld en uh, nieuw gemaakt. Matteo Smit uh, en Henk Jansen, die daar uh, heel veel uh, de horeca hebben gedaan, die komen allebei langs om uh, wat terug te blikken op de krocht. Die hebben het 30 jaar gedaan, dus dat is zich wel aardig natuurlijk. Maar goed, uh, Gerard Loos, welkom. Dankjewel. bij ons programma. Leuk dat je er bent, want uh, je bent niet zoveel in Zandvoort. Nee. Ik denk, uh, uh, misschien twee, drie weken per, per jaar of zo, zoiets. Ja, nou, ik kom altijd naar Nederland voor mijn rondje Texel. Rondje en, Texel, ja, natuurlijk dan, uh, in juni. Hè? Ja, ja. Dan kom ik meestal in augustus altijd uh, mijn vakantie vieren in Zandvoort. vind oh. ik wel leuk. Oh, dat doe je wel. Ja ja, okay. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Want normaal woon je in Valencia. Valencia, je dat begrepen? Ja. En je bent professioneel zeiler, hè? Ja. Dat zou ik kunnen zeggen. En ja. alleen katamarans, hè? Ja, ik doe scherp jachter bij het hoofdzaken katamaran. Ja, ja, ja, ja, ja Sportkatamaran zelfs. Ja, dat, dat zijn toch andere katamarans dan die hier uh, bij, bij, bij de Watersportvereniging? Ja, nee, dat zijn die. Oh, dat, sport, dat zijn die zelf. Dat zijn de Sportkatamarans. Die zijn echt de Beachcats, zeg maar. Oké, okay, op die ja. manier. Nou, die gaat meedoen aan een, aan een mooie race, de World uh, 1000. En die 1000 staat voor de miles. 1000 miles. Uh, met het team MLP. Wat is MLP eigenlijk? Nou, Dat is een financieringsbureau uit Duitsland. Oké, het is een sponsor zeg maar. De link, ja, de link zit daarin tot mijn bemanning, die komt uit Duitsland vandaan. En die heeft ervoor gezorgd uh, dat hij uh, zijn baas over heeft gehaald om te, ons te sponsoren. Nou, dat is helemaal top. Ja, dat is een goede. <laughs> Ook nodig denk ik, hè? Want ja, het is nee, dat is, sponsors, is inderdaad nodig, toch? want uh, ja, al die hotels en eten en, ja, en het vervoer en vliegen daar naartoe, ja. de boottransport. Dat, uh, ja. Ja. Dus, Misschien kunnen we even iets zeggen over, over die World uh, 1000. Want uh, ja, die, die bestaat al 23 jaar. Dus nee, 23 keer hè? Nou ja, is 50, jaar, nee, 50, jaar 50 jaar bestaat die inderdaad. Ja. Ja. Het is uh, eigenlijk uh, ontstaan door de Gebroedersworm uit ja. ja, Virginia Beach. Die waren zo lammas aan de deur. En, Michael en Chris. Ja, en uh, die zeiden van nou uh, weet je wat we doen. We gaan morgen gaan we zeilen naar Miami. <laughs> nou, iedereen, uh, woos, die bewees eigenlijk naar ze voor over jullie zijn gek. Maar ze hebben het wel gedaan met z'n tweetjes. En uh, dat is in principe eigenlijk een uitdaging geworden. Okay. En het was een jaarlijks evenement en dat, dat groeide en groeide en verder en verder. En er werd op een gegeven moment dag en nacht gevaren. En er werden op een gegeven moment uh, dubbel teams ingezet. Uit de hele wereld kwamen die vandaan en die werden we gevaren op een hobby 16. Ja, en het is niet echt de grootste boot, maar nee. uh, ja, het is wel een boot die echt gemaakt is voor uh, oceaan uh, en surf. Ja. En dat uh, ja, is eigenlijk meer het kunnen uh, en het bereiken van uh, het resultaat. En dat natuurlijk, iedereen wil sneller en sneller gaan varen. En ook sneller de afstand gaan afleggen. Dan ga je naar grotere boten zoeken. En ja. toen werd het op een gegeven moment open boten. En uh, ja, daar waren er op een gegeven moment, moment concessionele boten die aan de, aan de startlijn kwamen. Die uh -huh. de eigenlijk door de branding bijna uit elkaar <laughs> zou vallen. Want die zijn er niet op gemaakt. En toen hebben ze na de randen gezegd, oké, okay, we gaan nu naar een klasse toe. En dat was toen uit uh, NACRA Inter 20 en NACRA 6.0. Dat zijn gewoon commerciële woontjes ja. die uh, je kan kopen. En uh, ja, daar gaan ze dus ook met spinhaker uitvoering. Maar die spinhakers die waren toen vrij. En toen heb ik één jaar, uh, in 2000, uh, heb ik, uh, toen meegedaan met een Formule 18. Met een spinhaker die twee keer zo groot was als normaal. Oh ja. en, uh, ja, je, je wil op een gegeven moment, als je ruime wind gaat, wil je ook snel gaan. Ja, dat begrijpen we. Je. je moet wel wind mee hebben. Ook. En dat lukte. Dat ja. lukte. Ik had bewezen met, een, met deze kleinere boot uh, net zo snel te zijn als een, als een boot van, uh, van een langere afstand. Mooi, hè? Ja. Ja. Ja. Dus die waren een ook groter. Maar op een gegeven moment, je gaat kijken waar je de, de meeste mensen vandaan kan krijgen. En dat was toch wel de Formule 18. Ja. En dat is dus een, een, eigenlijk een, een boot die valt in, in een box. Uh -huh. Het gewicht is bepalend. De zeiloppervlakte is bepalend. Je mag ook niet groter of kleiner en lichter gaan. Uh -huh. De bemanning is wel erg uh, cruciaal. Je moet ongeveer 155 kilo zijn. Dat is ideaal. Met z'n tweeën dan? Hè? Met z'n tweeën, ja. ja Daar ben ik bijna alleen. Dus ik het, het beter niet dat ik meedoe waarschijnlijk. Nou ja, dat kan. Met <laughs> <Ja, handen> <laughs> ja, je handen vol. Je ja. handen vol, ja. Dan moet jij 30 kilo wegen. Dat, dat kan net natuurlijk. Ja, dat heb nee, ik niet. <laughs> nee, maar het, Ik heb begrepen dat de eerste vier keer wordt het eigenlijk dag en nacht zeilen. Ja. Jij zei het ja. al. En dan moesten ze. Op het strand, uh, iemand bellen of zo en dan ging ze weer meteen door. Nou Dat werd, nou, dat werd met een uh, soort, uh, ja, dat noemen ze zo flitsboy. En je had totaal geen licht bij je. En ik zeilde op een gegeven moment iemand uit, uh, uit Listen vandaan. En die, uh, die zei: Oh, we zien, uh, we zien land. Oké, okay, uh, <laughs> maar ik had het gevoel van aan de golven kan er geen land zijn. Ik kwam er dichterbij was een zeetinker. Zee <laughs> Leek wel op land. Ja, al die, een al enorme die, ding. Ja, al ja. die lampjes, maar hij bewoog ook. Dus ja, ja. Uh, ja, ja. Dat, is een dat klopt dus ja, ja. niet. Ja, ja. ja, want jullie beginnen nu op 12 mei in uh, Hollywood Beach Marriott. Nou, dan weet je het al, hè, bij Fort Lauderdale. Dat is ja. natuurlijk een geweldige... Het is een hele mooie locatie. Ja, dat begrijp het ik. Het ja. is tussen Miami en Fort Lauderdale in. En uh, ja, ze hebben die locatie uitgezocht ge omdat het uh, vrij rustig is. Uh -huh. Want het eerste, uh, tien mijl, de eerste 10 mijl, dan kom je al bij de haven van Fort Laurendeel. Ja, ja, dus ja, ja de... nu, wij moeten zo snel mogelijk eigenlijk heel veel zee op ja. om uh, die Golfstream te krijgen, dus, de, om met stroom mee te kunnen varen. En dat is dus een hoeveel, hoeveel mijl uit de kust varen jullie dan? Oh, dat kan wel eens 30 mijl zijn. Ja toch wel? Ja, dat jullie bijna geen land meer zien ook. Nee, nee je niet. ziet het land niet meer. Helemaal niet meer? Nee, maar aan is natuurlijk als een plas, ja, als een dubbeltje. Ja, ja nee, dat is duidelijk, maar uh, ja, dan ben je toch een eind uit de kust ook. Ja, ja je gaat 10, 15 mijl uit de kust. Zo, ja. ja, oké. Okay. En dan hebben jullie 12 stops, hè, met 13 ja. overnachtingen, dat klopt hè. En dan gaan jullie helemaal naar het noorden toe? Je, je gaat vier staten voorbij. Je, je komt eerst uh, Florida begin je, uh -huh. dan krijg je Georgia. Zuid-Carolina Noord-Carolina. En dat is net op de grens van Noord-Carolina en Virginia Beach. Okay. Daar is de finish. Ja, daar zit je al bijna... Uh, een Noordvolk. volk Een volk maar ben je ook niet zo ver. Van New York zelf. Nee nee nee. nee, nee, nee. het is er vlakbij. Ja, mooi hoor. Vlakbij. Maar het is, een, het is, een, het is een, uh, een zware race, lijkt mij uh, in ieder geval. Ja, het is een, uh, een, een, een test net als de Ironman. Ja. Ze noemen het eigenlijk ook de Ironman on, on plastic boats mm -hmm. in Amerika. En het is, euh, ja, je komt alles tegen. Uh, driftvoet, uh, echt drijvend. Uh, containers, uh, <gifst> uh, haaien, ja. walvis. Ja. walvis uh, ja. ja? Schilpadden. Zo. Ja, die zijn niet zo groot natuurlijk. Uh, IJsbergen. Een Een beetje anderhalve meter. Ja. Ja, die, maar die zijn gevaarlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Als je daar opklapt, dan, dan, dan, dan ja. kan je het wel een keer je boot ja, kosten. Da da da da daar ben je niet van, nee. hè? Nee, dat lijkt nee. me ook niet. En uh, nou, ja, je hebt nu een hele nieuwe boot, heb ik begrepen. Ja. Uh, uh, hoe is ding? Uh, Winters Edge. Ja, Winters Edge. Is dat, is, dat duur? is dat duur? Nou ja, het is een, het is een van de wereldkampioenschapboten. En uh, het is eigenlijk wel het beste product wat op, de, op het ogenblik op de markt is. Ja. En, uh, maar die wordt in Australië gemaakt. En toevallig de bouwer, die heeft ooit een keertje met mij in Frankrijk meegezeld. Die kennen me heel lang. En we hebben heel lang contact met elkaar. En wij hebben dus een sponsor gevonden die dus de boot koopt. Dus een zeilschool oh. in Duitsland. En uh, die financiert dat. Dus wij mogen gebruik maken van zijn boot. Want onge ongeveer, ongeveer hoeveel geld hebben ze dan? 32.000 euro. Voor zo'n uh, katernaar. Ja. ja, dat is toch aardig wat geld. Ja, en dan krijg je nog een keer de transportkosten erbij. Ja. En dat is inclusief zeilen dan? En, ja, ook dat, is een, dat is één groot pakket. Oh, zit, een, uh, een cars zit erbij, er zitten hoesen bij. Ja. Uh, ja. ja, Het is een Formule 18, hè? Be ja. begrepen. En alle deelnemers die varen in zo'n Formule 18, ja. klopt ja. dat? Wel allemaal vers ook verschillende types. Oké, okay, dat wel. En, uh, maar ze zijn allemaal hetzelfde gewicht. Allemaal hetzelfde op vlakte. Ja. Het gaat wel echt, Dit is echt de kunst van de zeilen. Uh, hoe snel kan je die boot mm -hmm. onder de knie krijgen? Ja. En, ja, en met mijn ervaring moet dat wel lukken. Hebben jullie veel kunnen trainen of niet? Ja, we en hebben met deze boot? We hebben in, nee, niet met deze boot. Maar al die boten zijn bijna wel gelijk. Ja. Er ja, is dus uh, bijna geen verschil in. Iedereen heeft eigenlijk hetzelfde systeem overgenomen, zeg maar. En ik heb nog wel even een paar uh, items, die ga ik erbij zetten. Mm -hmm. En ik ben het uh, mee eens dat op een gegeven moment deze race, deden wij vroeger met een uh, gps, hè, om de, ja. uh, je positie te bepalen. En met een grote kaart in je zeil, want dat is allemaal tegenwoordig allemaal, of telefoon ja. of ja. laptop. Ik heb een Waterricht uh, laptop. Hmm. Die uh, twee dag batterij heeft, dus oh, uh, ik er voort. Ja, maar hoe, uh, hoe lang duurt het voordat jullie bij de volgende stop zijn? Nou, is het dat, is twee, dat, drie dagen zo'n beetje? Nou, nee, dat is, uh, het, het verschilt vaak door de aanvang van de wind. Uh -huh. Als je de wind tegen hebt, dan duurt het wat langer. Ja, dan moet je kruisen. En dag, als uh, je ja. de wind uh, opzij hebt, dan, uh, dan ja. heb je halve wind, zeg maar. Ja. Ja, dan ga je natuurlijk het hardst, ja. Ja. en liefst nog. Het makkelijkste ja, uh, voor dan, de wind. Met spinnaker, dat, ja. dat, dat schiet het lekker op, hè? Ja. ja. Dan ga je echt uh, 30 mijl of zo per uur? Nou, je gaat uh, voor, de, voor de luisteraars is het uh, bijna zo'n 40 kilometer. 40 kilometer, ja, ja. dat is ongeveer 30 mijl. Ja, ja. ja. Nou, dat is wel hard als je ja. zo door de... Ja, de dat gaat, dat, dat, dat, ja, dat vliegt over het water. Ja, je hebt het nu over het weer. Is, zijn de weersomstandigheden altijd gelijk daar. Nou? Want ik heb begrepen dat in mei is het regenseizoen daar in Florida. Ja, en, en je hebt af en toe kans op uh, hevige tropische buien, dat klopt ja. hè. Die zijn, ja, kunnen de, er ook zijn. Dat noemen ze squalls, hè. Dat is, uh, dat is, uh, ja, ja, en die ja. kunnen wel eens... Uh, Donker, purple, blauw zijn. Ja. En dat zijn de hevige. Ja, ja ik heb het en, ook meegemaakt, maar ja. daar gaan we nu niet op in. Nee, nee, nee. nee. Ik maar het problemen. kan inderdaad. Uh, ja, het is wisselvallig. Ja. En uh, we houden dat in de gaten. We hebben twee jaar geleden hebben we alleen maar een lage druk in gebied gehad. Dat lag uh, ter hoogte van New York. En dat, dat wilde niet verplaatsen. Nee, nee. Dat bleef dus. En toen hadden we dus echt heel veel wind tegen. Tegen. Dat schiet niet op. <laughs> Toen hebben jullie er twee maanden over gedaan. Nee, nee ja, ja, je, je, je, je, je start morgens om tien uur ja. en het is dan uh, live te volgen ook op, uh, op internet. Okay. En wij hebben dus een, uh, een, een, een beker aan boord, dus je kan ons volgen waar we dus uh, zitten. Je zet een signaal uit en het is ook hoe, voor de veiligheid. Ja, hoe kun je het volgen? Worrel1000.com? Nee, het is Worrel1000race.com. Uh, Oké, okay. Worrel met dubbel R, dubbel ja, L. Ja. Uh, 1000. duizend. 1000. Ja, 1000. Race, race. Com. com. Oké, okay. en daar kan, kan je al die boten volgen. We dus ja. doen er 12 mee, hebben we zijn er 12 nu. En Uit vijf, vijf, landen, hè, uh, ja, vijf landen. Ja, vijf landen. Voor de eerst doet Frankrijk mee. Nou, dat is al uh, uitstekend, een goede een goede zeiler ook. Maar ja, ik heb hem nooit eerder gezien op deze race. Mm -hmm. Dus ik heb deze deze race vijf keer gevaren. Dus uh, dat was de enige Europeaan, zeg maar. Ja, ja, ja. En sinds 2021, toen waren er een Engels team en een Duits team erbij. Leuk. Dus, uh... Ja, en, en, en voordat we overgaan naar het muziekje even over jouw uh, nieuwe uh, maat zeg maar, heel, aan boord. Dat is een Duitser, uh, uh, André Hauske. Kun je iets over hem vertellen? Ja, het is een, uh, een hele goede zeiler. Hij uh, uh, is uitgekomen voor Duitsland voor de Olympische Spelen met windsurfen. En is toen overgestapt op Katamana zeilen omdat het ook zo'n snelheidssport is. En uh, wij varen er tegen elkaar. En uh, meestal win ik dan wel van hem. Ja, dus dat ja. is wel leuk. Dus hij kan meer van jou leren dan jij van hem. Of? Ja, maar één voordeel heeft hij nu wel. Hij is nu voor me. <laughs> hij is? Hij zit nu voor me. Hij zit nu voor me, <laughs> ja. Ja, maar het is een goede, goede zeiler. Ja, oh, en... ik, ik heb altijd tegen hem gezegd: kijk, je kan uh, met een verkeerde been uit bed stappen. Maar je moet altijd de dag beginnen met een lach. Ja, sowieso. Dus ook. ik vaak heb ik al gezegd: nou, ik sliep in de bij de Europese kampioenschappen sliep ik in een tentje." En het was slecht weer. En toen zei ik op een gegeven moment: uh, Ja, ik heb het koud gehad. Ik zei: Nou, ik, ik heb er nergens van last van. Hij zei: Hoezo niet? Ik zei: Nou, kom maar even mee. Ik had dan een verwarming in mijn tent. Oh, had hij niet? Dat had hij niet. Dan nee. moest hij wel lachen. Ik zei: nou, Kijk, dan begin je te lachen. We, op de laatste dag waarschijnlijk. dat je Nee, dat nee, dat is <laughs> nee. Oké. Okay. We gaan even muziek draaien. Want uh, uh, onze technicus en uh, muziekuitzoeker is Thomas de Jong. Thomas, uh, ook welkom natuurlijk. Uh, nou, laat me wat horen, Thomas. Die is leuk.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 Ja, een, beetje, uh, een beetje oranje gevoel vandaag, hè. Dat, dat weet je wel hoe dat hoe werkt. En, maar en, en we krijgen natuurlijk een Europese kampioenschap voetbal uh, later uh, uh, dit jaar. Maar goed, uh, als het goed is, hebben wij Sandra Lissenberg aan de lijn. Klopt dat, Sandra? Ben je er, Sandra? Ik denk dat ze weg is. Oh, ze is weg. Nou ja, goed. Dan uh, praten we nog heel even door met, uh, met uh, Gerard Loos. Uh, Gerard, uh, ik had op, uh, op Facebook had ik gevraagd of mensen uh, vragen wilde stellen. Nou, er was er eentje, en die ken jij wel goed, denk ik. Wouter Egers. Ja. En Wouter had de vrijwillig gezien of niet? Nee, ik heb het niet gezien. Ja, nee. die had een vraag over uh, hoe je nou winnaar van zo'n race kan worden, uh, is dat door de bootsnelheid, tactiek of uithandingsvraag? Oh, ja, die heb ik gezien wat, op je. Ja, ja, ja. Wat is het belangrijkste? Nou ja, je moet eerst uh, heel fit zijn. Dat is ten eerste. En, dat ben je. Ja, ja. Dat uh, mag ik wel echt op een, een stuk hout klappen, van uh, als je 71 bent dan, uh, en dan nog deze race gaat doen. Ja, ja, ja, of, je, ja. of je bent gek, maar ja. ik ben nog ja. uh, echt bij de tijd en het is gewoon een uitdaging, maar het is 100% zeker dat je gewoon uh, je safety voor elkaar moet hebben uh -huh. en op je safety, als je dat allemaal voor elkaar hebt, dan heb je een goed gevoel om een race, uh, ook tactisch spel, uh, kennis van stroom, yeah. uh, kennis van oh, ja. weer. Ja, dat moet je allemaal bij elkaar gaan combineren. En dat, dat... heeft natuurlijk te maken met ervaring ook, hè? Ervaring, en die heb je natuurlijk ja. ook. Dus, ja. Uh... Ja, ja, ik lees nu al gewoon op, op, op mijn telefoon, kan ik al het weer al zien ja. wat er in Amerika gebeurt. Okay. En uh, met hoge laag laagdruk. Ah. En dat, uh, dat neem je al gelijk allemaal mee. Okay. En dan, uh, ja, nu waait de wind uit de, uit de zuidelijke richting, mm -hmm. dus dat is heel gunstig. Ja. Omdat wij dan uh, met een spinnaker kunnen starten. Ja. En wij hebben dus een startplaats nummer 7. Dat is een geluksnummer okay. voor ons. Dus dat is midden helemaal top, in het toe. We gaan even, even, even tussendoor. We gaan even naar Sandra Liesenberg. Sandra, ben je er nu? Ja, goedemorgen eh, Hartstikke goed. Goedemorgen ja, Sandra. Hoor. Ja, Sandra is onze vliegende reporter in deze uitzending van Goedemorgen. Eh, Sandra, oh, is het, het gemeentehuis? Klopt hè Sandra? Ja, ik sta op het raadhuis met naast mij de burgemeester. Nou, David Molenburg met, je begint meteen goed. Uh, ik begin meteen goed en, uh, en, en meneer Molenburg ook, die staat hier met een oranje bitter naast me en hij heeft zojuist een toast uitgebracht en daarmee eigenlijk de aftrap gegeven voor Koningsdag uh, in Zandvoort. En ik uh, ben benieuwd wat uh, meneer Molenburg persoonlijk uh, vindt van Koningsdag. Hoe belangrijk is Koningsdag voor ons? Nou, het is natuurlijk uh, heel mooi dat in heel Nederland we allemaal de verjaardag van de koning vieren en um, dat gebeurt... Dat ik al heel lang op, op een hele leuke traditionele manier... Wat ik ook leuk vind is de kleinschaligheid. Dus uh, vrijmarkt, uh, uh, kinderspelen. Um, en ja, dat, dat brengt toch ons land wel heel erg samen. Ik vind het jammer van het weer nu op dit moment dat het uh, dat, dat echt minder is. Je ziet dat, uh, dat, uh, dat echt. En tegelijkertijd, um, ja, samenhorigheid vind ik het allermooiste. U heeft afgelopen donderdag twee lintjes mogen uitreiken. Aan twee mensen die uh, heel belangrijk zijn voor het Zandvoortse vrijwilligerswerk uh, ...die vrijwilligers zijn ook heel belangrijk... ...op dagen zoals deze. Klopt. Um, je ziet het natuurlijk aan alle kanten... ...de Stichting Nationale, Viering Nationale Feestdagen... In, ...in Zandvoort... ...die doen heel veel werk. Daar rijden alles voor. Maar op zo'n dag als vandaag... ...heb je heel veel mensen nodig. Je hebt mensen nodig... ...die het opbouwen, je hebt mensen die de kinderspelen begeleiden. Uh, en dan is het heel fijn dat je weet... ...dat er heel veel mensen hun handen uit de mouwen steken. En gelukkig in Zandvoort gebeurt dat ook. Dus er zijn heel veel mensen die zeggen van... ...oh, wacht even, er is hulp nodig. Ik kom eraan. En u en uw vrouw hebben gehoor gegeven aan de oproep om vandaag bij de Spelen te assisteren als vrijwilliger. Ja, dat klopt. Ik zag dat, uh, dat uh, de, de stichting een, een oproep deed dat ze nog uh, vrijwilligers tekort kwamen. Ja, ik denk van, uh, kijk, ik ben hier toch de hele dag. Um, en ik vind het ook leuk. Ik heb vroeger ook in een, een uh, uh, koningsdagcomité in, in de woonde gezeten. Um, ja, ik, ik ga toch altijd rondjes maken op die vrijmarkt. Ik vind het gewoon leuk. En dat uh, vind ik ook leuk om te helpen. En uh, als dat een beetje kan ondersteunen, is dat mooi. Ik wens u en uw vrouw heel veel uh, plezier bij de bij de Spelen. Dankjewel. En ik heb net gezegd dat het wordt zon en 25 graden vanmiddag. Dus dat komt helemaal goed. Nou, Hans, je hoort het zon ja, hoor en 25, 25 graden. graden. Nou, ja, dan haal ik mijn jas uit, heerlijk hoor. Dat, ja. is, dat is hartstikke mooi. Nou, we komen straks bij je terug. Uh, dan heb jij waarschijnlijk uh, uh, één of twee uh, de linker dragers bij je. Uh, ja, zeker. Als, als het zover is, horen we het graag. Tot straks. Okay, hoi, hoi. Prima. Dag. Dag. Nou, wij gaan nog een heel even door met, uh, met uh, Gerard. Want uh, nou, we hadden het er al over dat uh, uh, tactiek uh, belangrijk is, uithoudingsvermogen is belangrijk, tactiek. Uh, dat leer je door uh, ervaring. Hè. Dat is wel duidelijk. En die bootsnelheid, dus eigenlijk gaan alle boten uh, hebben gelijke snelheid, zeg maar. Nou, in, ja, in dat, zich. Dat, zit, dat zit er natuurlijk wel in. Maar ja, je hebt natuurlijk ook een paar boten die hebben een voordeel meer op ruime wind dan op uh, aan de wind. Ja. En dat heeft te maken met de shape van het profiel van de boot. Oké. Okay. En dat, daar, daar is onze boot eigenlijk wel uh, goed op gemaakt. Ja. Op uh, ruime winter en halve winter. Dus nou. dat, uh, we zitten in, in de plus. Helemaal top, helemaal top. Nou ja, dit was een vraag dus van, van Wouter Egas, die uh, al 21 jaar Egas sail heeft. En hij vaart op het IJsselmeer met de Orion en uh, Zeetjolk uit 1892. Ja, ja. Dus, uh, ja, dus zoek, zoek het ook op internet en uh, boek je uh, uh, zeiltrip of je trip uh, op het IJsselmeer met, uh, met Wouter. Oké, okay, um, we gaan uh, uh, even praten over de, uh, want dat heb je heel veel gedaan, uh, over, de, over de rondje Texel. Want jij bent absoluut een recordhouder aan een ja. aantal, de, aantal ja. deelnamer. Dat is 42 keer, heb ik gelezen. Ja. Ik, ik ga dit jaar voor de 42e keer. Ongelooflijk ja. zeg. Ja. En dan heb je de eerste twee keer niet meegedaan, klopt ja, dat? Ja, het is jammer. Ja, eigenlijk ja, ja. Ik, ik, ik ja, eigenlijk de eerste keer was eigenlijk gewoon de vakantie jongens die daar, uh, ja. vakantie vierden op Texel. En dat was een prachtig mooie dag. En uh, die zeiden oké, okay, uh, wat gaan we doen jongens? We gaan even rond het eiland zeilen. En het is na die laatste twee, of de eerste twee jaar, is dat gewoon gegroeid als een, een soort recreatietocht. Ja. Uh, uh -huh. Maar ja, op een gegeven moment, uh, bij Nederlanders, is, zien is overal een wedstrijd in. Dus uh, ja. het is daar dan ja. de wedstrijd geworden. Ja. Ja. Maar is, is het moeilijker varen rond Texel of uh, voor de kust van Florida? Nou, bijna eigenlijk uh, een beetje gelijk. Ja? Ja, ja, als je, kijk, als je onder de kant van uh, Florida zit, heb je ook zandbanken. Ja, en, ja, ja. Waar in Florida en, uh, zo, en nog hoger naar. Uh, Taipei Island, heb je namelijk die inlets, ja. er komt de stroming, als het laag water komt, er komt de stroming uit het binnenland vandaan okay. en dat is emmers, echt emmers. En daar moet je rekening mee houden, want ja. Je, ja. het is gewoon één grote wasmachine. Ja. Nou, bij Tesla heb je heb en vloed. Dat ja, maar vol, ja, ja, als je weinig wind hebt en je komt op de retourtocht uh, door Marsdiep heen, ja. en er staat zoveel stroom en het wordt app. Dan, dan kom jij niet meer uh, richting de koog. Okay. Want dan krijg je dus om de koog forse uh, ja, stroming ja, tegen. Ja, ja. En de stroom vanuit het wardengebied, dat stroomt je gewoon naar buiten toe. Ja. En dan kom je ongeveer bij bergen uit. Oh, ik dacht bij Florida, maar bij bergen, ja. Ja. ja. Nou, dat moet je ook niet zijn natuurlijk. Dan. Oké, we gaan een klein stukje muziek draaien, Thomas. Uh, is dat mogelijk? Ik stond weer eens tot laat bij de kat nacht.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 Dat kan je kopen, in de winkel. Dat kan je niet kopen, in de shoppa. Er is die echte, echte, echte let maar opba. Zag het in Tamschoog of in Roffa. Dat kan je kopen, in de, -kopen. de shoppa. De shoppa in de nergens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 ben je singel, daar kan je niet kopen in de winkel. Daar kan je niet kopen in de shop. Ba. Dit is die echte echte echte let maar op Vraag het de zo op weer op vaak. Daar kan je niet kopen in de shop. Ba.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 Beluister ook al ben je single. Ja, zeg je niet kopen in de winkel. Dat kan je niet kopen in de shop waar. Dat is die echte, echte, echte waar. Vraag het in de dansclub of de bar. Dat kan je kopen in de shop waar. Ja, is, uh, dankjewel Thomas voor deze geweldige muziek uh, van uh, de heren Vrogen. Het sarcasme komt er vanaf, hè? Ja, nou ja, nee, nee, nee ik vind het... Uh, nou ja, goed. We gaan uh, nog even heel even verder praten <laughs> met uh, Gerard Loos. Uh, Gier, ik wil het even hebben over je begeleiding van het team ook. Want dan moet je natuurlijk vanaf de kant ook uh, begeleid worden. En daar heb je een zoon voor gevonden, klopt dat? Ja, bij, bij toeval ook weer. En uh, dan kan je zien dat de wereld klein is en waar de zand voor de zandbezitten zitten <laughs> En uh, uh, ja, dat is namelijk Piet Hoogvorst. En uh, Pieter, die, uh, die kwam dus op een gegeven moment in 2021, zag hij mijn uh, ja, promotie, zeg maar, via, via internet. En hij zegt: uh, Ik wil wat voor je doen, want hij zegt, Ik heb tijd genoeg. Ik zeg: Nou, ik zeg: uh, gaan, we, gaan we zitten. Maar uh, goede, goede orde, hij, hij woont in Amerika. Hè? Hij woont in Amerika, en uh, New York. En. Uh, ja, hij doet dus het hele mediaproces, doet hij voor ons. Ja, en de publiciteit. Ja. En uh, ja, dat doet hij goed. Maar je kent hem van vroeger ook al. Ja, nee, zijn oom heeft vroeger bij mij op school gezet, in <laughs> school en, uh, en zijn vader die heeft vroeger kalkuur gehad, op okay. de Brede Rodenstraat. Oh. Huh. En ja, Pieter, die ken ik dan een, een langere tijd van de scandals. Daar heeft hij altijd uh, rondgelopen. En uh, ja, dan blijft de wereld klein. Ja, <laughs> het blijft het zeker klein, ja. inderdaad. Nee, het is leuk dat hij dat doet natuurlijk. En uh, ja, dan heb je het ook regelmatig overstand voor verschijnen. Ja, niet? en hij, waar hij het dus eigenlijk doet, hij doet dat echt uh, via internet en onze uh, privé uh, Facebook-page. Uh -huh. En daar houdt hij, iedereen, uh, in, uh, geeft hij iedereen eigenlijk informatie vrij wat we doen en uh, waar we mee bezig zijn. En dan uh, ja, hij komt al uh, bij de start. Dan gaat hij met een droom vliegen. En daar heeft hij een vergunning voor. Leuk. Ja, en uh, wij hebben zeven camera's aan boord. Zo. Dus uh, ja, hij kan, uh, hij kan werken. Ja, dat begrijp ik ja, ik, ik zie, ik zie al af en toe de, de Facebookpagina van jullie. Die ziet er goed uit. Ja. En uh, leuke interviewtjes en dingen, achtergrondverhalen. En uh, kun je ook uh, zoeken. Uh, uh, MLP? World 10. Ja, en uh, ja, dat doet Pieter gewoon goed. En ja. ik vind uh, ja. gewoon dat hij echt een, uh, een pluim mee verdient. Ja. In dat soort dingen. Want hij, hij heeft een zware tijd. Uh, hij heeft geen uh, mancure. Okay. Uh, ja, dat is ook niet helemaal lekker. En, en, uh -huh. en die wil je eigenlijk niet zo over praten, maar ja, het is wel een feit uh, ja. dat het gebeurt. En uh, ja, hij zegt, ik wil graag uh, ontspannen, ja, een afleiding hebben, een afleiding ja, dan hebben. Dan, en dan, en dan, uh, ja, ja, ja, dan gaat hij dit doen voor mij. Nou, dat doet, dat hij vindt hij heel, je leuk. doet hij helemaal goed, helemaal goed. Uh, uh, veel succes Pieter, uh, want hij zou gaan luisteren naar me, tenminste of luisteren of terug uh, luisteren. Maar goed, dat komt helemaal in orde. Uh, we hadden het net al even over de geschiedenis, uh, we gaan ook een beetje jouw geschiedenis terug, want hoe ben jij met het zeilen in zon voor de aanraking gekomen? Nou, dat is een hele lange tijd geleden. Want wij dat is waren, heel lang geleden, dat klopt. Wij waren op, zeg maar, uh, we kregen schoolvakantie. En uh, ja, dan ga je naar het strand toe. Ja. En, uh, maar niet iedereen, niet iedereen gaat meteen zeilen dan? Nee, maar ja, op een gegeven moment, wij, eigenlijk, de connectie was eigenlijk de Renningsbegade. En we zaten dus bij de Renningsbegade in Post Zuid. En daarnaast zit de zeilvereniging. Oké. Okay. En uh, nou, daar heb je natuurlijk allemaal oude Zandvoorters, dus, uh, zoals uh, Deutekom, ja, die ja. was toen, toen de tijd voorzitter. Okay. En uh, nou, die, die had dus een boot en daar had we dus bemanning nodig mm. en uh, dan had je de familie Pot. Je had ook een bootje, onze, mm. onze fotograaf. Okay. En uh, ja, dan, dan ging je bemannen mm. en dan, dan, ja, dan wordt het meer en meer en dan word je nog fanatieker en fanatieker. En dan op een gegeven moment uh, dan ga je Europese wereldkampioenschappen varen en dan denk je van... Ja, wat, wat hij kan ook, ja, dat kan ik ja, ook. Ja. Dus dat, uh... Had je meteen door dat je er wel een beetje aandacht voor had? Ja, ik was op een gegeven moment uh, was ik wel met water verbonden, zeg maar. Uh -huh. Want uh, toen ik als kleinkind uh, werd ik uh, altijd bij, uh, Pieter, bij, bij Jan de Mes op uh, strand uh, uh -huh. gedemponeerd bij een oom van mij. <laughs> en toen was mijn oom moest dan uh, rekening houden van... Uh, ja, hij mag niet dieper het water in dan zijn knieën of dan zijn enkels. En dat was op een gegeven moment enkel waren ook geen knieën geworden. En dan het jaar daarna mocht ik dan tot mijn knieën. Dan werd het op een gegeven moment mijn middel. Geweldig. Maar ja, je moet hier wel zwemmen kunnen natuurlijk. Ja, Want de ja. zee is verraderlijk. Dat ik blijf verraderen. Ja. Elk jaar gaan er nog uh, overlijden om mensen. Hè? Ja, en dat, was, en dat was ook de, eigenlijk de, de, de aan, uh, aanslag voor ah. mij. Zeg maar, ik ga bij de Renningsbrigade. Dus jij bent bij de Rijksmigade ook gezeten? Ja, ja, ja. Hoe lang heb je dat gedaan? Oh, al een heel wat jaar. En ook ja. dan, als ik ging zeilen, was het, blijf je dus eigenlijk ook heel relais ja. uh, en, en, en, en actief. Uh -huh. uh, ik had dat een keer gehad, op een gegeven moment ging ik morgens, op zondagochtend ging ik uh, varen. En uh, toen uh, was een vriendin van mij die zegt van, uh, oh, kijk, eens een hele grote kwal. Ik zei, nou is dat geen kwal hoor. <laughs> het was een drenkeling. Ja. Oh ja, meen, meen ja. je dat, ja. Oh, ja, meen ja, toen heb ik de boot er echt omkeer keer gedaan. Ja, ja. En toen ben ik naar de, naar de post gelopen. En toen zei ik van, we nou, hebben even uh, een headquarter. Zeg, er uh, ligt een, uh, een drenkeling een in het water. Zo. En die was dus uh, Ja, waar gaat hij naartoe? Weet je wel. Ja, en op ja. het moment uh, ja, dan ben ik met uh, twee man uh, van de rangebegade op die boot geklommen. Huh. En ben ik op de zitting gaan staan. Om ja. te kijken waar die is. Uh -huh. Maar omdat dat... Ja, met zijn rug ging hij alleen maar boven water. Huh. En toen, uh, ja, we konden hem niet zien. Is nog en, toen, gehoord, niet? en toen waren we ongeveer de hoogte van de Tijn sloot. En toen hoorde ik de twee vrouwen gillen. Ik zei, oh kijk, hij ligt daar. Oh, maar ja. is hij Nee, nee, nee. Nee, ja, die was al overleden. overleden. Ja, ja. Ja. En niet, dan man. is er nog een hele traveel Want ja, ja. Uh, je moet hem uit het water halen, maar dat mag officieel niet. Nee, is dat zo? Ja, dat, daar moet de politie bij zijn. Mm. Maar de politie was nog niet uh, paraat. Dat ja, was vroeg. En uh, ja, voordat zij een boot in het water hebben, toen zijn we langs, langs zij gebleven. Mm -hmm. Totdat wij binnen ja, de, de, de, de lijkt thuis zakt en moesten dan in. Ja. En toen hebben wij in de boot, de boot op de trailer, en toen hebben ze zo naar de politiepost gereden. Goh. Ja. Wat een verhaal zeg. Ja, nee, dat blijft je altijd bij. Nee, dat begrijp ik. Dat, ja. dat, dat, dat, dus, dat uh, gaat niet meer uit je, nee. uit je herinnering. Nee, dat gaat zo. niet uit. Nee, nee. Nee, dat begrijp ik. Maar jij vond, uh, zij dat toen al leuker dan, dan een motorflet of zo van de reddingsbegadering? Nou ja, dat was, wij gingen altijd roeien. Oh, roeien? Was <laughs> ja. toen nog roeien? Ja, dat ja, was nog roeien. Ja. En dat was een uh, 15 pk, nee, dat was nog een 5 pk een motortje, ja. Maar dat ding dat deed het nooit, dus wij moesten roeien. <laughs> en dat, deed, dat, dat ging altijd goed. Uh, en dat was ook uh, eigenlijk een test voor jezelf ja. en we deden dat ook uh, met een vroegere vriend en je kent je ook Jan Diets, Jan ja, ja. Uh, met nou, volleybald, ja, ja, ja, hebben we ook nog volleybald. en dus ja. Uh, ja dan dan blijft het eigenlijk al een lange tijd en uh, ja die daar blijf je ook lang bij, ja, want mijn ja. herinnering is heel goed, en, uh, en Zandvoort, uh -huh. en dan, uh, als je dan hier door het dorp loopt, oh ja, dat was dat, ja, ja, dat was dat, mooi, oh ja, ja dat ja. is al gesloopt. In de... Ja, nee, dat begrijp ik, je ziet het elk jaar veranderen natuurlijk. Ja, dat is heel anders. Ja. Hey, en, en, en ben je ook lang lid geweest van de Stammerse uh, watersportvereniging? Heel lang. Ja, ja? En, uh, nog steeds? of Nee, ja, niet meer. Ja, meer. Nee, dus op een gegeven moment is het weggeëbt. Ja, ik ja, ging ja. naar het buitenland toe. En, en uh -huh. zij stonden niet helemaal vrij voor uh, wedstrijdzeilen zeg maar. Nee? Nee, uh, dat was. Uh, een, een, een, meer zo... recreatief, uh, zeg maar. Ja, recreatief, maar ze hielden er geen rekening mee. Dus op het moment dat ik uh, op uh, Europees niveau ging zeilen. en, en mijn boot lag op het strand. Ja. Dan, dan ligt mijn boot, uh, die lag eerst voor aan de club. Wat uh -huh. heel logisch zou zijn. Nee, omdat ik dus minder aanwezig was op strand, hadden ze mijn boot verplaatst, helemaal ja, achterin. Allemaal achterin. Oh, ja, ja. Zeg, dat is een soort, uh, ja, echt niet leuk. Mm, nee, dat begrijp ik, ja. Ik dacht, ja. nou ja, weet je, dan leg ik mijn boot niet meer op strand. Nee, strand. Nee. En een lange tijd heeft mijn boot altijd op de parkeertrein gestaan. Nee. Of, of uh, aan de straat, de Drossestraat waar ik mm -hmm. woonde toen. Oké. Okay. En, uh, ja, op een gegeven moment dat, dat, dat ging het dan zo. Maar hoe ben jij dan in het buitenland van geraakt? Nou, dat niveau dat gaat uh, uh, hoger. Oh, en dan uh, ja. ging nog een keer groter. En toen kwam ik uh, te, te werken in Extreme uh, 40. Dat zijn uh, grote katamaans van 12 meter. Mm -hmm. En uh, die werden ingezet in de Volvo Ocean Race. En daarna werden die, uh, deden wij wedstrijden in Europa. Maar ook wereldwijd. En toen kwamen we in contact met de uh, America's Cup in uh, Valencia. Oké. Okay. En toen hebben wij de eerste boot in elkaar gezet in de haven van Valencia. Mm. En ja, zo is het eigenlijk het verhaal begonnen. Ja, geweldig. Nou, we ja. praten zo nog even door, uh, want we krijgen nog even muziek, denk ik. Hè? We krijgen nog een muziekje en dan proberen we zo Sandra nog even voor de microfoon te krijgen. Uh, muziek van. We uh, zijn heel benieuwd wat we. K. Thomas. Nalori. <laughs>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 that diamonds on my face I still keep the party going I'm one hit out of this Yes I can When the tears are flowing that diamonds yes, on my I face get. Yes I can Oké, hey, Dua Lipa hebben we naar geluisterd. Ken jij het? Jaap Koper zit hier. Ja, dat ken ik. Dat ken je. Nou, vind je het goed? Uh, het is wel een beetje commercieel. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, dan laten we daarbij. Uh, we kijken naar buiten en we zien de zon doorkomen, heren. Dat is wel mooi natuurlijk, hè? En we zitten hier aan een heerlijk gebakje van Leek, een uh, tompoes. En we hebben Sandra Lissenberg weer wederom aan de lijn. Dat klopt, Sandra? Ja, dat klopt helemaal, Hans. Vanaf het Raadhuisplein. Vanaf het Raadhuisplein, gezellig. Ja, ik ben uh, van binnen naar buiten gegaan. En uh, hoewel de burgemeester gekscherend zei van het wordt 25 graden... ...beginnen de eerste zonnestralen toch echt uh, ja, heerlijk, ja, voelbaar en zichtbaar te worden. Ja. En zojuist hebben de wapenzangers samen met het uh, koor van uh, basisschool De Zeefonk uh, het Wilhelms gezongen. En dat uh, deden ze onder leiding van dirigent Maaike Koper... En uh, ja, dit, uh, het staan hier een kleine honderd mensen, denk ik. Die hebben de regenbruppels getrotseerd. En het, uh, ik, ik denk dat het al met al een, uh, een mooie dag gaat worden. Als het opdroogt, dan, uh, dan komen die, die glimlachen ook weer. Ja. En er wordt nog volop gezongen. Het Zandvoort Volkslied komt er nog aan. Nou, ze zijn nog aan het zingen, oké. Okay. Moment, ze zingen nog. Mee. Ja, leuk. Die, die heb ja. ik ook zien zingen. Die, die staat achteraan vanwege de lengte. Die is een lange vrouw. Uh, maar ze zijn nog volop aan het zingen. Dus het repertoire moet even doorgewerkt worden. En uh, dan hoop ik daarna de ontvangers van de Lintjes nog uh, te spreken: Jan-Willem van der Bout en uh, Jacques van ja. Overpel. Kan eventueel in twee uh, uur ook, hoor. Dat is zoals je de tijd ervoor hebt. Ja, hoor. Maar, dat, uh, uh, ik uh, ga eens even kijken wanneer ik ze kan strikken. Ja, maar hoe Want is ik ben het... erg benieuwd. Ja, tuurlijk, ja, Naar hun verhaal. Hoe is de sfeer uh, verder? Vermaakt uh, iedereen zich een beetje? Ja, hoor. Iedereen uh, lijkt zich te vermaken. En ik, uh, ik, ik vind het dapper dat uh, het is zo makkelijk om binnen te blijven... dat mensen toch naar buiten komen. En als ik de Louis-Davidstraat inkijk, dan zie ik ook mensen met kraampjes... De spullen nog proberen te verkopen. Dus uh, ja, ondanks de regen zit de sfeer er goed in. Had jij geen spullen om te verkopen, Sandra? Ah, Wat geen... zeg je? Had jij geen spullen om te verkopen? Genoeg. Genoeg maar ja, ik moest voor de radio werken. Dus ja, dat, uh... ja, ja nou... <laughs> Ik had geen tijd. Nou, hartstikke leuk dat je het wil doen in ieder geval. We horen je straks uh, weer terug. En dan uh, waarschijnlijk met... Uh... De dragers van de lintjes, de tweede mensen die dat gisteren hebben ontvangen. Oké, okay, nou wij gaan nog heel even met, uh, met Gerard verder. We, hadden het, we waren gebleven bij uh, uh, zeg maar de, de watersportverenigingen. Uh, en op een gegeven moment ben jij naar het buitenland gegaan. Uh, waar, waar, waar, waar heb je allemaal gewoond? Nou, ik heb in Amerika gewoond. O, oh, in Amerika? Uh, en, in, uh, en nu woon ik uh, lekker in, uh, in het zonnige Spanje. Ja, eerlijk. Ja. Bij, bij Valencia in de buurt. In Valencia, ja. Mooie stad hè? Het is een hele mooie stad en ik woon net iets te buiten, mm -hmm. uh, tegen de bergrand daar zeg maar. En Valencia uh, ja, is een hele aparte omgeving, omdat het beschermd wordt door de, een bergketen van mm -hmm. uh, Castagnon naar Denia. En het weer is altijd heel erg gunstig, is, lekker, ja. het is een, uh, een buitstik. het is een van de beste uh, zuillocaties, mm -hmm. want daar hebben we ook de America's Cup gehad. En dat is niet voor niks uh, dat uh, de Zwitsers dat hebben toen gekozen. Ja, ja. En door die impuls van de Americas Cup is uh, Valencia echt uh, boven Barcelona uitgestegen. Ja. Heb, heb je ooit uh, uh, het idee gehad, of de kans gehad, of weet ik veel, uh, dat je aan de Americas Cup zou kunnen deelnemen? Of... Nou, ja, het, het was eerst altijd uh, een monohul. Ja. En uh, daarna zijn ze naar nou de Katamana toe ja, gegaan. klopt ja. ja. En uh, ik was wel een deel van de Americas Cup. Bij Alingi. Ja? Oh. En uh, daar hebben we natuurlijk wel veel uh, ja, werk verricht. Hmm. En uh, daar hebben we natuurlijk uh, ja, ook me Freore mee meegemaakt. Ja. En uh, daar kennen we ook heel veel mensen mee. En ja. ze kennen ook mij, dus dat is ook wel leuk. Ja, ja het is onvoorstelbaar. Die het zijn echt racemachines geworden. Ja, dus nee? tegenwoordig is het laag Laagvliegen. En, uh, laagvliegen. en ik, ik zie ze op die, die, die zwaarden, zeg maar, er zitten ook fietsers in of Ja, dat is alleen ja. omdat uh, je mag geen motor aan boord hebben. Nee. Maar alles wordt bewerkstelligd door uh, uh, hydrauliek. Ja, en, uh... en hydrauliek moet je aandrijven met kracht. Ja. En daar zitten dus fietsers zeg maar in. Die... Tenminste hebben we een filmpje van gezien. Geweldig, geweldig gezicht. En een heel logisch nagedacht natuurlijk. Ja. Want, uh, ja. Je kan het met je armen doen, maar je ja, kan het ook om, met je de benen de doen. Ja, dat lijkt me wel. Dan en gaat... je benen zijn sterker. Ja, die zijn sterker inderdaad. Ja. Dus uh, ja, ik heb het zelf ook af en toe gevolgd die American cup. Geweldig om te zien, ja. En uh, is ook mooi natuurlijk, hè? Dat is eigenlijk niet te vergelijken met wat jullie uh, doen natuurlijk. Nee. Hoewel, ja, jullie doen het in het klein eigenlijk, hè? Mij, ja. ja, maar wij, wij krijgen nog echt uh, uh, vers water over ons heen. En, uh, ja. Maar ja, dat, die jongens die gaan allemaal zo hard. Uh, er is bijna geen verschil uh, te maken met uh, aan de wind en ruime wind. Nee. De zeilen die blijven gewoon aanstaan. Dus, uh, ze zorgen voor een eigen wind, zeg maar. Mm. Uh, voorheen was het uh, zo dat zij... Uh, uh, door een motorboot uh, uit het water getild moest worden. Mm -hmm. Maar dat mag tegenwoordig niet meer. Die, oh, nee? die, die regel hebben ze geskipt. En dat was toen. Uh, één race hebben ze toen uh, gedaan. En toen was er in de hoek van het uh, area waar zij uh, moesten varen, hebben dus uh, een, een, ja, een, zeg maar een, een vierkante blok. Mm -hmm. En als je buiten de lijn zou krijgen, krijg je strafpunten. Ja. Dus dat is een denkbeeldige rij, maar je ziet hem natuurlijk niet. Nee, nee, nee. En dan, uh, ja, dan krijg je strafpunten. Dan moet je, moet je helemaal terug laten vallen. Ja. En dat gaat dus te punt met, uh, met snelheid. Ja, maar als je minder snelheid hebt, dan kan je ook niet meer vliegen. Nee, nee, nee, dus dan zakt die boot naar beneden toe. Maar dat duurt een hele lange tijd voordat je zelf weer. Uh, weer uh, op, snelheid uh, op snelheid komt, op snelheid komt. Ja, en ja, dat je ja, weer ja, boven ja. het water uitkomt met, ja. die, met, die, met die foils. Ongelooflijk foils Ja, daar ligt het gewoon, uh, lig je ja. gewoon duidelijk achter. Ja, ja. Dus nu zijn die machines, naar nou, het kost die kapitaal en het ja. is allemaal high-tech. High -tech. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar jij bent ooit begonnen met die, wat was dat, hobby 18 ofzo? hobby 14. hobby 14 zelfs. Ja. En als je die hobby 14 nu vergelijkt met wat je nu vaart, zit is, is daar een groot verschil in of niet? Nou, die, de, de rompvorm is wat anders geworden. Uh, bij de, de, de hobby 14 was een asymmetrische boot, dus ja. dat betekent dat de rompvorm aan de ene kant vlak is en aan de andere kant ronder. En dat zijn ja, twee, twee rompen. Op het moment dat je één romp uit het water zou varen, dan kan je veel hoger varen dan normaal. Okay. En je hebt geen weerstand. Nee. Uh -huh. En uh, dat is natuurlijk, uh, in, in de loop van de tijd hebben ze dat gezegd, oké okay, we gaan die asymmetrische vorm gaan we dan weer een symmetrische vorm doen mm -hmm. en dan doen we er een zwaard in. Ja, want ook maar, in die zeilboot heeft aerodynamica natuurlijk, uh, net als bij Alles. Formule 1 is natuurlijk ook belangrijk Alles, daarin. ja. Dus uh, nu zie je ook het ontwerp van, de, van alle Amerika's Cup, ja. dus uh, het, er zit zo'n groot verschil tussen, ja. Ja. De, kijk op het moment dat mijn uh, de boten dus een lift krijgen, dus al die foils zijn een beetje wel hetzelfde, ja. maar dan kan de, de draagvleugel die onder water is, uh -huh. die kan smaller zijn of kan breder zijn, ja, dat ja, heet afhankelijk ja. van de wind. Begrijp ja, ja. En wanneer is er weer een Mercos Cup? Een... Oh, die is hier eerdags weer, dus het, uh, dat in juli augustus wordt dat oh, weer ja? gevaar. ja, zomer? Ja. In, in Barcelona. Oh, wat goed. Ja. Dus Iedereen, dat, ja, dat zal... ja, ik ga daar natuurlijk toe. ja Er zijn ja. een paar vrienden van mij die varen mee, dus uh, die willen wel uh, zien. Het is een ja. spektakel om, ja. om te ja, zien. Het gaat allemaal ja, zo ja, hard. Ja. en ja. Uh, ja, Het is allemaal een voorstel om te regelen. Je mag ook niet in de buurt zitten. Het is een ja. heel afgezet gebied. Uh, je, kan, je kan beter op het strand blijven staan dan je ja. op een boot gaat zitten. Ja, nee, begrijp ik. Ja. Jij hebt natuurlijk enorm veel vrienden gemaakt hè, in de loop der jaren ja. in die En ook vijanden. Oh, heel fijn hoor. Ja, natuurlijk, die, die vinden het niet leuk als ik het... Uh, als je wilt... Nou ja, als ik aankom en ik meld me aan bij een inschrijving... Ja. Dan, uh, dan proberen ze alles aan te doen. Om je jou, ja, ja, ja, ja. Dus, uh, ja, Geer, we hebben een feestje vanavond. Kom hier langs. <laughs> en dan is het... De volgende dag zie je op het gegeven moment dat de weerkaart dus aangeven dat er veel wind is. Ja. En ik ben dus... Uh, of een heel extreem licht Of een extreem uh, veel windzeilen. Ja, ja. En dan zegt ze zo, neem maar even een snapje. Weet dat, was, dat was in Duitsland. Een snipje, ja. En dan was het, nou een snapje ging op een gegeven moment zo achterover de plant in. Uh -huh. ja, maar dat, ja, dat, dat, kan niet, dat, dat ging niet lukken natuurlijk. Dat vonden ze eigenlijk niet leuk, dat ik dus uh, ja, uh, weer uh, vandoor ja. ging met een prijs. Maar ja, aan de andere kant, het is natuurlijk ook één grote familie. Hè? Je ja, je ja, ja. Allemaal, uh... Over de hele wereld, die gaan me, ook, die gaan me zeker ook volgen, ja. dus uh, ja. nou, er zijn vrienden in, die zitten in Singapore, en Australië, Japan, Rusland ja, zelfs, dat dus, uh, ja. nee, dat is, wat dat betreft uh, is, de, is de zeilwereld een hele vriendelijke wereld. Ja, dat geloof ik ook. En, en het is, uh, ja, dat is hetzelfde met andere sporten. Ja, maar over de hele wereld wordt gezeild zeild ook. Dus, ja. Uh, ja, dat ja, dat is, is geen, uh, allemaal water, hè? Ja, ja nee, dat is zeker. Er wordt hier even geschild. ik weet niet wie dat zijn, maar... Oh nee, ze, onze volgende gasten voor het volgende uur komen er al aan. Uh, Theo Smit en uh, Henk Jansen. Maar uh, ja, dan kunnen we misschien uh, zo'n beetje afsluiten, hè? want uh, kunnen we kunnen nog een muziekje draaien. Gerard, ik wil jou heel hartelijk danken dat je hier uh, wilde komen. Ja. Ik wens je heel veel succes in de World 1000, zoals het heet. En uh, nou, We gaan allemaal uh, Gerard volgen, tenminste ja. ik ga hem volgen en ik hoop dat u dat ook gaat doen. En het is hartstikke leuk om een beetje op de hoogte te blijven van de vorderingen. Ja, ik probeer de zand van zijn kleuren hoog te houden. Hè? Ja, absoluut. Dus, uh... Heb je ergens nog een uh, geel-blauw stikkertje? Uh... Nou ja, die gaan we er nog zeker op pakken. Ja, Ja, ja, ja. Helemaal top. Gerard, hartstikke bedankt. Dank je wel, Hans. En nog een hele fijne dag vandaag. In, uh, verblijf in Nederland en succes uh, over 14 dagen begint het zo'n beetje. Hè? Ja, we gaan morgen vliegen weer terug naar Valencia. Okay, dus ja. dan gaan we alles klaarmaken. Oké, okay. hartstikke bedankt. We gaan eruit uh, met een muziekje in het eerste sturen. Uitgezocht door Thomas de Jong. En van nu? kon niet stoppen, we kennen de slag, we kennen van vellen. Ook wij kennen de ballers in training, ik express in mabella. Ook ik ken de splash, varen die richten op mijn Ambarella. ze de shoes, Shara, Niki en ook Isabella. Penelope, we cana van Penelope. Ik had die regendruppels hier op mijn barrellala. Penelope, Penelope, cana for Penelope. Ik op mijn barrellala. Op mijn barrellala, op mijn barrellala, op mijn barrellala, op mijn barrellala, op mijn barrellala, op mijn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 Vella, Vella, we kennen van Ik had die regen druppels hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had hier op mijn ambarella. Op op mijn ambarella, op mijn op mijn ambarella, op mijn ambarella, op mijn ambarella, op mijn ambarella, op mijn ambarella, op mijn ambarella, op mijn op mijn ambarella, op mijn op mijn ambarella, op mijn op op op op op op op op op op op op op op op op op op op op Hou oh. me niet hard, zou m'n ogen weer rood, want ik ren in de en mijn ogen zijn moe Heb je hebt probleem met mij me, van move, die of die steden ze kom met je toe Ik ben echt doel aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als je kom in je room zie me met Yara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken met Jones hey. Ik wil niet stoppen, we kennen de slag, ze kennen van villa Ook bij kan de baden zijn trein, niks geen, ik spes je maar bij je ook okay, ik en een splash van no, regen op die regen op mijn We zitten de schoen Sharon, ik ken ook Isabella, fella Avella, we kennen van of Avella. Ik had die regen druppels hier op ciro, mijn ambarrela. Bella, Bella, op mijn umbrella. Ik had die regen druppels hier op ciro, mijn umbrella. Op op mijn <SILENCIO> op een nummer, op op een I would just fly, fly away And I always knew I couldn't stay So I had a dream that I just fly away. Fly, away, fly away I've been on my own for a minute Is it only me out here? Searching for the place to begin it Is it me? Is it you? Is it fear? Standing on the line I was given People stand, and ask me why I'm here No one seems to think that I fit in But I don't wanna be like them No, cause I don't wanna be like them Cause I know that I, know that I I had a dream that someday I would just fly